En uh, nou, er zijn ongeveer zo'n 10.000 lopers weer over uh, het circuit en door het dorp en over het stroomlopen. En uh, nou, ja, dit is een samenwerking tussen Le champion, bekend van de dam to en de Zevenheuvelenloop, en samenwerking met uh, Rotary Zandvoort. En dan gaan we weer met de alle lopers voor het goede doel. Dat ah. uh, goede doel is al, al, al een van die een uitstelling geweest, uh, Stichting Usher.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 Ja, het is 4,2 kilometer. Nou, kijk eens aan. Ik vind dat de hele studio hier gewoon mee moet rennen. Dat spreekt voor zich. Nou, ze zijn gewoon ja. hartelijk welkom, hoor. Ze zijn gewoon hartelijk welkom. Ja, kijk eens. De, de lijsttrekker uh, hier aan tafel die roept al voor ik, ik doe mee. Uh, Heel goed. Kijk even nou, naar mijn collega. Doet hij ook mee? Want die is ook begonnen met hardlopen. Voor het goede doel. Nou, ik zit er wel over. Ja, nou ja. Zou ik hier ja zeggen dan? Dan doe ik ook okay, mee. Oké, ja, ja. We ja, doen allemaal ja, mee. Ja. Okay. ja. <laughs> ja. De technicus euh, doet niet mee, maar die doet verslag. Nou ja, als wij nog zo willen meelopen, en dat zou ook ons in een fiets of fiets kunnen. We hebben ook een naar 15 georganiseerd. En daarmee worden de lopers aan de hele dag een beetje naar opgelost. We hebben lekker ontvangstjes, continuous letters. Er zit een lunch bij. We hebben de mercedes laatst boven het startvak. En uh, daarna, uiteraard, uh, het loopwerk. En uh, daarna hebben we ook een lekker lekker uh, bier en bottenballen. ...en uh, we ...dus uh, achter de echte wedstrijd lopen... de uh, Dus ik zeg altijd... ...we hebben een, uh, een goede groep Afrikaanse hardlopers... ...als een hazen voor ons lopen. Ja, ik heb bier en bitterballen verstaan. Bier en bitterballen, dat vond ik inderdaad heel erg gek. <lacht> dat heeft de techniek eens wel verstaan. <lacht> nou, hij mag nog dat, dan kunnen we maken ...en dan, dan mag je lekker meelopen in ons, ons scripting. Oké, okay, en tot wanneer kunnen mensen zich uh, inschrijven? Of uh, uh, een waar. Uh,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 Nee, nou, nou, sowieso. Je kan je inschuiven via de website. Ja. Daar zijn aparte tarieven, uh, aparte tarieven uh, per, per, per afstand of per leeftijdscategorie. Uh, en de, de, de lopers voor het 15, die betalen 100 euro. En dat 100 euro gaat 100% naar het goede doel. Ah. En daarbij worden ze gewoon de hele dag gefetteerd. Ge ge ge ge en uh, ja, en uh, die kosten daarvoor die, die, die, die, die nemen wij ons voor onze rekening. Ja. En eigenlijk, uh, hebben bijzonder. We een bijzonder. Uh,